Sullahu salatu wa salam ala met hem zijn wa openbaring wa zoals wa de vorige wa zagen. wa een periode waarin de openbaring ophield, oftewel tot stilstand kwam, dus de openbaring openbaring wa stopte. De meest correcte uitspraak openbaring... salam dit een aantal dagen betrof en niet een aantal jaar, zoals sommigen hebben gezegd. Dat klopt niet. Dus het ging om een aantal dagen. Dus het stoppen van de openbaring duurde slechts een aantal dagen. En in deze periode werd de profeet Vrede zijn met hem overmand door verdriet, door rouw, door twijfel, door machteloosheid enzovoort. Hij was enigszins verward. Hij wist niet wat hem was overkomen. Ibn Hajar al Asqalani geeft te kennen dat het stoppen van de openbaring bedoeld was om zijn angst weg te nemen. En zodat het verlangen naar de openbaring bij hem weer opkwam. Dus de angst moest verdwijnen. En we hebben gezien de vorige keer dat de profeet ontzettend geschrokken was. Hij wist niet wat hem was overkomen. Dus Allah subhanahu wa ta'ala. Besloot om een pauze in te lassen. En te kijken. Hoe de profeet vrede zijn met hem. Oftewel de profeet de tijd te geven. Om zijn kracht te hervinden. En zijn rust te hervinden. Toen de angst bij de profeet vrede zijn met hem was verdwenen. En de waarheid zich had ontvouwd. Duidelijk was geworden. Toen het besef tot de profeet vrede zij met hem. Was doorgedrongen. Dat hij door zijn heer. Was verkozen. Om deze grootste taak op zich te nemen. Daarna. Kwam Jibril alayhis salam. naar de profeet vrede zij met hem. Andermaal. En Bulgari heeft overgeleverd. Dat Jaber ibn Abdullah Heeft vernomen van de profeet Vrede zij met hem, dat toen hij op een dag liep, hij een stem de hemel hoorde openbreken. Hij hoorde een stem van boven komen. Toen hij opkeek, dus de profeet Vrede zij met hem, zag hij de engel, de bewuste engel, die hem eerder in de grot van Hira een bezoek had gebracht. En hij zag hem op een stoel zitten, zich bevindend tussen hemel, en aarde. En voordat ik verder ga met het behandelen van het leven van de profeet Vrede, zij met hem, wil ik even de aandacht vestigen op de verschillende categorieën van de openbaring, waarmee bekendheid is gegeven aan de boodschap van onze Heer. Ik wil even het licht daarop werpen en kijken wat de geleerden hierover hebben gezegd. Een openbaring in het Arabisch wordt altijd aangeduid met de term al-wahi. Wat betekent het woord al-wahi? Al-wahi, oftewel het woord al-wahi, betekent letterlijk een snelle aanwijzing. Wat je ook wel in het Arabisch al-isara noemt. Een snelle aanwijzing. Dus als een persoon zegt in het Arabisch... au -haitu ila fulaan... Dit wil zeggen dat er iets aan iemand is verteld, wat voor een ander verborgen wordt gehouden. En het woord al -wahi heeft twee zaken in zich. Dus als je hoort de term al -wahi vallen, dan moet je denken aan twee zaken. Eén, snelheid. Het gebeurt heel snel. En twee, zeiden ze, verborgenheid. Dus snelheid en verborgenheid. Vandaar dat wij kunnen zeggen. Dat luachi Een heimelijke vorm. Oftewel een verborgen vorm. Van berichtgeving is. Die gekenmerkt wordt. Door snelheid. En die alleen bestemd is. Voor degene. Voor wie het bedoeld is. Dus in dit geval de aangesprokenen. En niet opgevangen kan worden door anderen. Absoluut niet. Taalkundig. Als we het hebben over de taalkundige definitie hiervan. Taalkundig. Kan de term al-wahi. Ook slaan op natuurlijke ingeving. Dat kan. Die zich natuurlijk voordoet bij mensen. Natuurlijke ingeving. Zoals in het geval van de moeder van alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat al qasas Vers Vers nummer 7. ولا ولا dus ook hier is er sprake van wahi. Maar hier betreft het natuurlijk een ingeving. Dus niet een openbaring zoals so in het geval van profeten. Het is een natuurlijke ingeving. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Interpretatie van de betekenis. Het vers gaat over de moeder van Moesa. Dus wij inspireerden. Aan de moeder van Moesa. Zoog hem. Maar als jij voor hem vreest. Werp hem dan. In de rivier. En vrees niet. En treur niet. Voorwaar. Wij zullen hem bij jou terugbrengen. En hem tot één van de boodschappers maken het kan ook slaan op een natuurlijke ingeving die kan optreden bij dieren, bij dieren. het wordt soms ook wel ilham al gharizi genoemd zoals in het geval van bijen Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran wa auha rabbuka ila أَنِ anittaghidi min al jibali وَمِنَ wa min al shajari wa Oftewel, en jouw heer inspireerde, in dit geval, de bij. Natuurlijke ingeving, wederom. Wat werd hen opgedragen? Bouw huizen in de bergen en in de bomen. zodat ze Nahl 68. Wederom een natuurlijke ingeving. Ook kan deze term, namelijk luwahi, dus niet altijd als jij deze term hoort vallen... Moet je dan gelijk denken aan de openbaring die gericht is aan de profeten? Nee, dat hoeft niet. Ook kan het gebruikt worden in geval van influisteringen van de shaitaan. Dus zelfs de influisteringen van de shaitaan kunnen aangemerkt worden als wahi. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَلَا تَأْكُلُ مِمَّا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ surah An-A'am 121 En heet niet van hetgeen waarover tijdens het slachten de naam van Allah niet is uitgesproken. En voorwaar, dat is zeker een zware zonde. En voorwaar, de shayatin oftewel de satans, fluisteren hun vrienden in en het Influisteren hier wordt aangeduid met de term, met de Arabische term, wahi. La yuhuna. Fluisteren hun vrienden in om met jullie te reden te wisten. En als jullie hen gehoorzamen, dan zullen jullie zeker veel goden aanbidders zijn. Zolat al-An'am 121. Dus ook deze term van wahi kan ook gebruikt worden om te verwijzen. Naar influisteringen van de Shaitan. Maar als wij het echter hebben over de Wahi, die afkomstig is van Allah subhanahu wa ta'ala, en richting zijn profeten gaat, oftewel de religieuze wahi, de Wahi, de Sharai, dan hebben wij het over de woorden van Allah die Hij doet neerdalen op een van zijn profeten. Laten wij nu kijken naar de wijze van het openbare. Hoe gaat dat in zijn werking? Het openbaren aan de profeten gebeurt zowel met een intermediair als zonder. Dus het gebeurt met tussenkomst van iemand. Of zonder tussenkomst van iemand. Een vorm van openbare zonder intermediair. ...zonder tussenkomst van iemand... ...is het krijgen... ...van een goede droom... ...een goede visioen... ...zoals we de vorige keer hebben gezegd... ...Aisha radiyallahu anha... ...toen zij sprak... ...over het begin... ...van de openbaring... ...toen zei ze... ...dat de openbaring begon... ...met het krijgen... ...van... ...visioenen... ...die ook uitkwamen... ...zoals de profeet vrede zei met hem... ...deze zag in zijn droom en het krijgen van een droom geldt in geval van profeten namelijk als een vorm van openbaar let op, met de nadruk op profeten het bewijs hiervoor is te vinden in het verhaal van Ibrahim alayhi salam toen hij opgedragen werd om zijn zoon Isma'il alayhi salam te offeren Allah subhanahu wa ta'ala So so staat part in surah Saffat vers nummer 101 tot en met 112 en daarin staat rabbishannahu bi gulam halim falamma balagha ma'ahu as-sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanthur ma da tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni in sha'a Allahu minaswabirin. as grote beproeving zonder meer. Maar het is mooi om te zien hoe een profeet of twee profeten hiermee omgaan. Hoe de vader hiermee omgaat. En hoe de zoon hiermee omgaat. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt, en dat is een interpretatie van de betekenis. Toen verkondigden wij hem, dus wie? Ibrahim salam, De verheugende tijding van een zachtmoedige jongen. En gelet op deze zaak. Want Ibrahim heeft lang moeten wachten. Op een zoon. Het heeft lang geduurd voordat hij een zoon kreeg. Dus het was voor hem een verheugende tijding. Zoals Allah s. zegt. Toen hij de leeftijd had bereikt. Waarop hij hem, Ibrahim, kon helpen. En dat is een van de redenen. Waarom mensen verlangen. Na het krijgen van een kind. Dat het kind later zou opgroeien. En iets voor de vader of voor de ouders zou betekenen. Toen het zo ver was. Dat Ismaël. Een grote man werd. Sterke man. Die zijn vader kon bijstaan. En helpen. Op dat moment. Kreeg hij te horen van zijn heer. En vervolgens tegen zijn zoon zijn. O mijn zoon voorwaar. Ik heb in een droom gezien. Dat ik jou zal offeren. Zeg mij hoe jij daarover denkt. Nou, Ismaël weet dat zijn vader een profeet is. Dus hij weet. Een droom van een profeet. Is werkelijkheid. Is waarheid. En dient nagevolgd te worden. Dus wat zei hij tegen zijn vader. Hij zei. O mijn vader. Doe wat u is bevolen. U zult vinden dat ik. Als Allah het wil. Tot de geduldigen behoor. Dus. de droom van profeten. Is waarheid. Als deze droom van Ibrahim, vrede zij met hem, geen openbaring was geweest, dan zou hij niet overgaan tot het slachten van zijn zoon. Zou hij niet doen. Was het niet dat Allah subhanahu wa ta'ala opdracht gaf aan Ibrahim om in plaats van zijn zoon een dier te offeren, zoals we weten. De tweede vorm van openbaring, waarbij geen intermediaire betrokken is, is het toegesproken worden door Allah van achter een hijaab oftewel een afscheiding zoals zich voordeed in het geval van Moosa maar ook natuurlijk in het geval van de profeet Mohammed vrede met hem maar degene die daar bekend om stond was natuurlijk Moosa Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surah an-nisa 164 wa rusulan qad qasasnahum alayk Min qabl, Oftewel en wij zonden boodschappers over wie wij jou reeds hebben verteld. Namen die jou bekend zijn. En wij zonden boodschappers over wie wij jou niet hebben verteld. Jou niet hebben verhaald. En Allah sprak het Musa. Zoals in nisa 164, met de nadruk op spreken. Want er zijn een aantal mensen die weigeren te accepteren dat Allah subhanahu wa ta'ala spreekt. Dat weigeren ze. Ondanks de verzen die daar duidelijk over zijn. Allah heeft niet gesproken met Moes. Terwijl Allah zegt: heel duidelijk. Dus alles wat in de Koran wordt vermeld, bevestigen wij. En wij proberen het niet te ontkennen, nog te verdraaien. We nemen het aan, zoals het genoemd is in de Koran. Letterlijk. Dan houden we ons aan. En als Allah zegt dat hij Moezah heeft gesproken, dan heeft hij ook Moezah gesproken. Dus deze vorm van openbaring is tevens onze profeet Mohammed vrede zij met hem toegekomen. Tijdens de nacht van de Tijdens de verplichtstelling van het gebed. En dat geeft toch wel aan. Welke positie het gebed inneemt. Binnen het geloof. Alle andere voorschriften. Werden met tussenkomst van Jibril alayhi salam. Bekend gemaakt aan de profeet vrede zijn met hem. Maar toen het ging. Om het gebed. Steunpilaar van het geloof vond Allah subhanahu wa ta'ala het nodig om Mohammed bij hem uit te nodigen en op de hoogte te stellen van deze verplichting en desondanks zien wij nog steeds mensen die achterloos zijn wat betreft het gebed die het gebed verwaarlozen niet op tijd verrichten of de ene keer wel verrichten en de andere keer weer niet of die van de vijf gebeden er slechts vier kennen. Maar de Vajr... kennen zij niet. De Vajr slaan ze altijd over. Dit wat betreft... el Wahi waarbij geen... intermediair betrokken is. De andere vorm van openbare is die waarbij... er een intermediair... aan te pas komt. Dus wel... een tussen iemand. In de gedaante van een engel en dat is ook de meest voorkomende in de gedaante van een engel dit kan gepaard gaan met een hevig geluid dat iets weg heeft van de klanken van een bel zoals ook genoemd wordt in de overlevering van Aisha radiyallahu anha toen zij sprak over de wijze hoe de openbaring tot de profeet kwam dus het was soms heftig, hevig en het ging gepaard met de klanken van een bel of iets wat daarop leek. En dit is de allerzwaarste vorm van openbaring. In andere gevallen neemt de engel de gedaante aan van een gewone man en stapt dan binnen bij de profeet Vrede Zij met hem om het een en ander aan openbaring over te dragen. En we zijn allemaal bekend met de overlevering van Jibril alayhis salam. Toen hij in de gedaante van een man kwam. Voor de profeet ging zitten. Hem een aantal vragen stelde over het geloof. Om daarmee de metgezellen. Die daaromheen zaten. Te onderwijzen in het geloof. Dus dat is een voorbeeld daarvan. En na deze verschillende vormen van openbaring. Verwees Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ook met de woorden. Oftewel, in Surah al-Shura 51 Het past de mens niet dat Allah tot hem spreekt Behalve door middel van een openbaring Of van achter een scherm Of een afscherming, een hijab in dit geval of door het zenden van een gezant. Of het zenden van een boodschapper. Die het dan openbaart met zijn toestemming. Zoals hij wil. Voorwaar hij is verheven al wijs. Zorat de Sora 51. En dit was eigenlijk een korte inleiding. Omtrent de categorieën van openbaring. Die wij hard nodig hebben. Nu wij de sera van de profeet. Bestuderen. Want de boodschap die Mohammed heeft ontvangen. En waar alles om draait. Is via deze openbaring tot hem gekomen. subhanakallah.